Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu nu entertainment for you.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 You and I to make things right. It's a beautiful morning. The sun is shining down on me and you. Wherever you are now, won't you? Mooie bril, mooie bril. Ja, vind ik echt in een mooie bril. Een nieuwe imago, dankjewel, alsjeblieft. Van Velso En Love Song. En welkom bij een nieuwe Entertainment View. Het is uh, zaterdag 10 december 2011. Welkom. Ja, welkom Goedemiddag, we zijn weer met z'n tweeën Ja, dat is een tijd geleden Het is weer. even wennen Ja, ja, ja, ja, ja. We maar... hebben uh, natuurlijk uh, die vorige week was jij bij Ajax Daarvoor uh, waren we ook niet met z'n tweeën Door de Sinterklaas show natuurlijk Oh ja, ja. En daarvoor waren we wel weer met z'n tweeën Maar ja, het is toch wel gezellig om met z'n tweeën een radioprogramma te presenteren toch? En helemaal nu met die, die, donkere, die donkere dagen met kerst ja. En we hebben dit als openingstune Maar we kunnen het ook op deze manier doen natuurlijk gewoon lekker een kerstfeertje ervan maken. Zellig. Belletjes erbij. Ja. De, de Chris McDonald Orchestra. Hé, hey, hoe gaat het? Ja, druk, druk, druk, druk, druk. Gisteren Talent of the Voice gehad natuurlijk. Daar is zometeen meer over. En uh, ja, wat een wind hè, afgelopen week. Jong. <GILL variables> Vooral hier aan de kust was het erger. Ja, bij Center Parks is er een. Uh, hebben, hebben we zo'n een grote. Een gro ja, zo grote vlaggenmast uh, hangen. om uh, naar beneden te kunnen naar de huisjes. Die vlaggenmast is dus omgewaaid. Ja, en die vrijdag dat het zo stormde, vorige week. Of maandag was dat. En toen ben ik langs die vlaggenmast gelopen. Dat ik hem niet op mijn kop heb gekregen. Dat ja, uh, verbaast ja. me. Ja, het was, het was heftig. Windkracht heftig. 9 is bereikt met uh, wind, uh, wind, uh, windkrachten van 110 kilometer per uur. Zo, zo, zo. Ja, heftig, heftig, heftig. Ja, ja, ja. ja. Hoe gaat het bij jou? Nog uh, rellen geweest bij voetbal? <laughs> Jij ziet me nu alleen als rel, relmaker. Ja, relschopper. Nee, ehm... Uh, nou, niks bijzonders eigenlijk. Ik heb vandaag uh, gevoetbald met mijn teampje, de C1. En we hebben gewonnen. Gefeliciteerd. We stonden 3-1 achter. En de laatste 10 minuten hebben we alsnog 5-3 gewonnen. Dus dat is wel fijn. Ach, nou, top. En uh, onze auto stuk. Ah, mijn broertjes ook. Komt dat niet op de kou? Nee, dat kwam door de wind. Mijn ouders waren hier in Zandvoort met de auto. En die deur had mijn moeder open gedaan. En die was helemaal omgeklapt. Oh. En nu hebben wij een nieuwe, een, nou, nou, een, nieuwe, een tijdelijke auto van, het, van de garage. Een automaat. Oké. Okay. Dat is zo fijn, hè. Dat is zo fijn. Ik ben hierheen gereden met de auto. Nou, dat is zo lekker. Hoef je niet te schakelen. Nou, Ieder lekker. Jaar. Ja. En uh, ja, voor de rest, uh, wat heb ik nog meer gedaan? Vrij weinig eigenlijk. Uh, school, schooltje gepakt. Ja? Ja, moet ook, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh ja, oh, ja ik heb Sinterklaasfeest gehad. Oké, okay, vertel. Um, ja, er zijn meer dingen gebeurd waar ik... Uh, niet over kan, kan praten, laten we het zo zeggen. Maar het was enorm gezellig. Het was met uh, voetbal, het was aans afgelopen woensdag. En uh, ja, het was, het was erg grappig. We gingen gedichten voor elkaar maken en cadeautjes en iedereen is gewoon helemaal afgemaakt. Was hij ook langsgekomen? Hij was ook langsgekomen. En was uh, Baarten misschien, uh, misschien een beetje uitgerekt? <laughs> uh, nee. Nee? Oh, oké. Okay. Want? Ja, omdat je zegt, ik kan er niet te veel over uitweiden. Nee, ja, nou ja, het heeft iets met, uh, ja, met strippers te maken ofzo. Uh, het zit ik klassieke strippen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ha, dat was echt heel erg leuk. Hey, deze uitzending, wat, wat gaan we doen? Ja, we hebben in ieder geval twee artiesten. De namen weet ik even niet zo snel uit mijn hoofd. Moeten we zo heel even kijken. Maar um, in ieder geval uh, Christian en Ron. Dat zijn uh, twee artiesten die uh, vorige week, uh, of in ieder geval in deze maand, een singeltje hebben uitgebracht. Die zich aanmelden bij Entertainment View, mag ik mijn singeltje promoten? Nou, daar staan wij natuurlijk altijd open voor. Hè? Ja. En, um, Dus uh, die, die komen even langs. We gaan het natuurlijk even hebben over Talent of the Voice. We gaan het even, natuurlijk even hebben over de ijsbaan, hè? Volgende week zijn we wel live week. vanaf de ijsbaan. Ja, live van de ijsbaan. Dus dat wordt heel erg leuk. Dus dan gaan we eventjes knallen. En langzaam met uitzending gaan we toch ook wel een beetje ons draaiboekje bekendmaken, neem ik aan. Wat gaan we doen, hè? De, dus uh, dat wordt uh, allemaal spannend. Dus uh, blijf lekker luisteren. Het bord op schoot gevoel is weer in volle gang. En jij bent natuurlijk ook welkom in ons programma. Bel dan even naar de studio 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Welkom, Entertainment View. En hier is Basto. En again and again. Again and again. Fijne dagen. Kerstplaten, maar er zijn natuurlijk ook nieuwe gemaakt Wat dacht je van de nieuwe van Natasha Beddingfield Voor de Coca-Cola reclame En een nieuwe single heet Shake Up Christmas Zometeen gaan we even bellen met een artiest wie het is Dus hoor je zometeen Nu eerst Marco Borsato Ik leef niet meer voor jou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 En fire, en uh, wat een heerlijke plaatje. Let's Groove, en uh, daarvoor Marco Borsato. En ik leef niet meer voor jou. Zo, welkom bij Entertainment View. Ja, en we hebben hem aan de telefoon, hè? Ron de Ridder, goedenavond, middag. Ja, een hele goede. Nou ja, goed, het is nog net het, het is nog ja, net ja, middag, maar het is, ja, het is donker hè, dan krijg je dat avondgevoel. Ja, ja dat klopt helemaal. <laughs> Ron, jij hebt een, een singeltje uitgebracht. Ja, dat klopt. En uh, ja, wat is de titel daarvan? Ja, de titel is uh, Wondermooie dag. Uh, ja, goed, dat is wel een beetje vreemd, want we zullen uh, een wondermooie dagen hebben de laatste dagen niet. Maar ja, goed, als je naar de nummer hoort, dan wordt het vanzelf wel, wel een wondermooie dag. Ja, want is het op het weer gebaseerd? <laughs> nee hoor, het is niet op het weer uh, gebaseerd. Het is uh, gewoon, uh, ja, als je lekker in het leven staat en uh, gewoon uh, fluiten door, door het leven gaat. En uh, alle problemen een klein beetje aan de kant probeer te zetten en er toch iets positiefs aan te maken. Dan wordt het zelf uh, elke dag een wondermooie dag. Helemaal met je eens. En um, ja, mijn vraag is dan altijd, heb je het liedje zelf geschreven of is het bij je aangeleverd? Nee, nee. Ik uh, schrijf de teksten allemaal zelf. dus uh, de, uh, Zoals nu nummer ook. Dit heb ik ook uh, zelf geschreven. Ik, uh... Ik heb, dit is de vierde single die ik uitbreng, wel op uh, covers, uh, het is een bestaand egens nummer waar ik uh, een hele vrije eigen Nederlandse talige tekst op geschreven heb. Nou, he helemaal super. Ron, um, ja, zo'n single uitbrengen, ja, singeltjes uitbrengen is op dit moment heel erg lastig, hè? dat is uh, overal te merken, um, maar we zien toch op internet dat het goed loopt. Ja, ik uh, goed, het, ja, goed, de singletjes uitbrengen is lastig. Ja, in, in, in, in zover is het lastig dat uh, ja, goed, het, het, het verkopen van een singeltje is, is lastig. En, en uh, goed, de, ja, je hebt de, de, tegenwoordig de downloadshops. En uh, voor degenen die, die die single wel gewoon uh, in handen willen hebben, die kunnen toch wel bij de gerenommeerde platenzaken terecht. En, uh, maar ja, het is inderdaad het is, het is, het is lastig om net zoals vroeger op vernieuw om uh, in ene keer te zeggen van ik laat 500 singles drukken en die verkopen al even. Ja, ja, ja, ja. Ja, we hadden het gisteren ook, of vorige week ook met Michel Wolzink besproken. Um, hij had een singeltje voor het goede doel uitgebracht. En uh, ja, dat is ook hartstikke moeilijk om uit te brengen. Maar uh, ja, toch uh, dat, uh, omdat dat natuurlijk een goed doeltje aan was gekoppeld is het toch gelukt. Maar, maar ja, ja. de mp3'tjes zijn nu volop in gang. En uh, volgens het nieuws ook zal, zullen de mp3'tjes uh, of de singeltjes uh, volgend jaar uh, redelijk gaan verdwijnen. Dus we zullen het allemaal meemaken. Maar nog even watjes over jou. Zit er ook een videoclip bij jou, uh, Liedje? Ja, er zit een uh, videoclip bij. Die is uh, te zien op uh, Oranje TV. Uh, en natuurlijk op, uh, ja, op YouTube. Uh, als, je hem, uh, als je hem niet kunt wachten op, uh, zodat hij voorbij komt, dan kun je hem op YouTube bekijken. Daar staan mijn uh, clips op. Gewoon onder uh, onder, onder Riddel. Nou, dan krijgen we zelf uh, mijn clips te zien. Nou, helemaal super. Heb je nog verder een nieuwtje voor ons? Uh, heb je nog verder een nieuwje voor ons? Nee, uh, ja niet echt. Uh, ja goed, dat we met, uh, met mijn nieuwe label JC Event uh, zitten er nog heel veel mooie dingen in de, in de pen. Jolanda Clement is uh, vandaag is, uh, heel hard bezig om er, uh, om er een leuk 2012 van te maken en dat gaat zeker gebeuren. Maar ja, als dat, uh, dat zo ver is dan, uh, dan horen jullie het allemaal of het is allemaal te zien op uh, www.rondridder of www.jcevent.nl Heel veel succes met het promoten van deze single. En uh, ja, ze doet inderdaad heel erg goed de best. Dat is ook bij ons ja. te merken op de redactie. En wij wensen jou gewoon een hele wondermooie dag. Nou, super, dankjewel. En uh, voor iedereen uh, veel last plezier met mijn nieuwe single. Dankjewel. Hoi, hoi. Ik voel me goed, ja, echt oké. Okay. We zetten samen naar ons dan café We bouwen daar een feestje De laatste zijn, dus wees geen zaggerij Wordt wakker met een lach, dan wordt het weer een wondermooie dag Ja, ik heb ook wel een zondag, dag Waarvan ik vind dat alles anders mag Maar die donkere momenten, die vergeet ik liever snel Spits dus maar gauw je oren en luister wat ik je vertel Wat ik je vertel Oh, ik hou zo van het leven van plezier en gein die op zijn tijd en gezelligheid Want het leven is zo kort, geniet van elk moment Want iedere dag kan je laatste zijn, dus wees geen zagerij. Wakker met een laag, dan wordt het weer een je dag. There's eyes looking at a child En Clark hier bij Entertainment View, Je luistert naar uh, ZFM Zandvoort. En uh, ja, donkere dagen. Donkere, donkere dagen voor kerst. En hier in Zandvoort is het ook zeker gezellig als ik naar buiten kijk. Al die lichtjes. Ja, He? zeker weten. En um, ik was vandaag in Haarlem. Ik woon in Haarlem. En uh, bij Haarlem hadden ze ook een leuk evenement. Ze hebben namelijk een straat. In Haarlem heet de Warmoestraat. En altijd hebben ze dan uh, één keer in het jaar, altijd uh, ja, rond deze tijd, een anton Piekparade. parade Oké. Okay. En dat is echt heel erg gezellig. En de Warmstad is een heel oud straatje. En dan zijn er mensen verkleed in oude kledingdrag. En ze verkopen uh, chocomel en uh, gloewijn. En dat is echt heel erg gezellig. En dat hebben ze in Haarlem. En morgen ook de kerstmarkt. Oké. Okay. En ja, volgende gezellig. week uh, natuurlijk hier in Zandvoort. Wij zullen live aanwezig zijn. De opening van de ijsbaan. Gezellig. En de sprookjeswandeling. Ja, en ik ben benieuwd of ik weer op schaatsen beland. Oh ja. Ik ben ook een keer op, op schaatsen beland, hè? Ja. Nou ja, je weet, je weet mijn schaatskunsten, die zijn niet echt... Eh, dan gaan we samen schaatsen. Die zijn niet echt heel bijzonder. Nee, dan vragen we gewoon iemand anders of die de techniek doet. Dan gaan wij even schaatsen. Dan gaan radio. wij even met z'n twee schaatsen. Daar word je ook niet heel vrolijk van, hè? Nee. Waar we wel vrolijk van worden is... Uh, van dit soort muziek. En meer eindelijk. Ik draaide het al een paar voel. weken, maar nu is het uh, legaal, laat het ja. zo zeggen. ja. Nou ja, laten we even lekker lang over, uh, achterover gaan zitten. lekker ja. warme chocomel. Koek en zopie. Volgende is, week live vanuit wow, de ijsbaan. Dat ijspan. is volgende week allemaal. En hier is Chris Ria. En I'm driving home for Christmas. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. De nieuwe van James Morrison en Jesse J. Up! En daarvoor een kerstplaatje, lekker om te horen. Lekker hè? Ja, heerlijk. Chris Ria en hij rijdt, hij rijdt nog steeds. Hoe lang zou hij al rijden? hè? <laughs> Zal hij wel eens naar de wc zijn geweest? Uh, geen idee Ik ben benieuwd A driving home for Christmas Zometeen nieuwe muziek van Adele, Turning Tables Ook de nieuwe van Ed, ken je misschien nog niet Ed Struilert heeft vroeger een beentje gehad uh, De Stuffed Muffins Maar is nu solo gegaan en heeft een heel leuk nummer uitgebracht Ik ben benieuwd En nu een nieuwe muziek van Miss Montreal I know I will be fine this year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 Klassiekertje joh, lekker. Phil Collins en Easy Lover. Hier zie je van Zandvoort, entertainment voor jou. Goedemiddag, zometeen goede avond. En ben je aan het eten? Het bord op schoot gevoel is begonnen. Eet smakelijk. <laughs> en uh, zometeen de tweede uur van uh, Interment En we gaan, uh, we gaan even bellen met, uh, met Christian Mallan. Hij heeft een nieuwe single uitgenaamd Geniet van Elke Dag. En natuurlijk popster Henry, wat is er gebeurd op uh, showbiz nieuws. Maar we gaan eindigen ja. met een liedje dat nu heel erg populair is. Raar hè, na, na twee jaar. Ja, want hij is twee jaar geleden uitgebracht. Maar ik kan me wel een reden daarvoor verzinnen. Want dit liedje dromedans van Vincent, is namelijk heel erg uh, gepromoot door Koen en Sander van 3FM. En dat gaat ook door blijven gaan hè, in de series uh, request. grote kans, ja. Dat, dat denk ik wel, dat, dat het lied gaat worden. Omdat het, het is wel heel vrolijk ook. Ja, en weet je wie er aan mee heeft gewerkt? Javi Escalera. En die ken jij weer heel goed, hè? Ja, die ken ik heel die goed. Die heeft op je bruiloft gespeeld. Ja, ja, ook. En hij is hier wel vaak in de uitzending geweest. Hartstikke leuk dat hij ook even een zoek mee mag uh, proeven van dit succesje. Hartstikke leuk dat hij zijn zak even mag vullen. Nou, dat gaat denk ik niet <laughs> gebeuren. Maar ik denk dat hij wel, misschien wel met serious request uh, met zijn gitaartje mag staan. Nee, ik hoop het voor hem. Zometeen is het twee uur en uh, hier is Vincent dan. En dromen dan! Ja! Yeah! Dan dansen bij ons samen blij alsof we zweven door de lucht en dromen dan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 Ga dan niet zitten treuren en laat iets moois gebeuren. De wereld kan zo mooi zijn, elke dag heeft nieuwe kansen. Wees dan op, kom met me dansen. Dan jij met mij, dan dansen wij ons samen. Blij alsof het leven nodig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 Zo, danst met mij, Dans samen met z'n twee. Kom op en dans met me mee Dans jij met mij, dan dansen wij Dan samen ze alsof we we zweven door de lucht Dromen ze op dank Dus pak pak mijn hand en van van hier tot... and still